Het De kans op de vorming van een coalitieregering in Griekenland is vrijwel nihil... nu de kleine partij Democratisch Links deelname aan zo'n regering heeft uitgesloten. De partij wil niet in een regering zitten waarin de grotere linkse partij Syriza ontbreekt. President Papoulias doet vanavond de uiterste poging een regering van nationale eenheid van de grond te krijgen... Om half zes is er opnieuw overleg met de partijleiders. Syriza heeft al afgezegd voor die bijeenkomst. Als Papoulias er niet in slaagt een opening te maken... dan moet hij volgens de wet opnieuw verkiezingen uitschrijven. Volgens opiniepeilingen wordt Syriza dan de grootste partij. Die partij wijst de bezuinigingen af... maar wil wel dat Griekenland in de euro blijft. In Rotterdam is herdacht dat de stad 72 jaar geleden werd gebombardeerd door de Duitsers. Op 14 mei 1940 werd het centrum volledig weggevaagd. Bij het monument De Verwoeste Stad op plein 1940 legde burgemeester Abu Talib een krans. En daar werd twee minuten stilte gehouden. Vanmorgen herdacht Abu Talib met een toespraak het ultimatum dat de Duitsers ochtends hadden gesteld. Vanavond volgt nog een debat en een herdenkingsconcert... Bij het bombardement kwamen meer dan 850 mensen om het leven. 80.000 Rotterdammers raakten dakloos. In Amsterdam zijn vannacht 38 krakers gearresteerd. Zo'n 50 à 60 krakers hadden zich verzameld bij een leegstaand pand in Amsterdam-Oost. Toen de politie arriveerde bleek dat het pand nog niet was gekraakt. Een deel van de krakers probeerde de politie bij het pand weg te houden en er ontstond een gevecht. Rond de middag zaten de 38 arrestanten allemaal nog vast. De komende weken is boven Nederland een zeppelin te zien... die onderzoek doet naar de luchtkwaliteit. Zulk onderzoek gebeurt normaal gesproken vanaf de grond... of vanaf een mast bij Schoonhoven. Maar daarmee is niet alles te meten. De zeppelin is een kleine 70 meter lang... en vliegt bij goed weer zo'n 70 kilometer per uur. Hij vertrekt woensdag vanuit Friedrichshaven in Zuid-Duitsland... en komt donderdag aan boven Rotterdam. De metingen duren zo'n 14 dagen.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Margje je fixen en Elsbeth Grutke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, steeds meer protesten in landen als Spanje en Griekenland... tegen de keiharde bezuinigingswind in Europa. Is de grens van wat acceptabel is al bereikt? We gaan er vanmiddag over praten met hoogleraar Financiële Economie... Sylvester Eijvinger. Meneer Eijvinger, ja. waar maakt u zich op dit moment meer zorgen over? Over Griekenland of over Spanje? Uh, nou, ik maak me over beide landen zorgen, maar de zorgen zijn van verschillende aard. Bij Griekenland denk je van, ja, hoe gaat dit op een zeker moment uh, nog op een beheersbare wijze, zeg maar, afgewikkeld worden. En bij Spanje uh, wil je eigenlijk dat uh, de Spaanse regering gewoon wel het uh, programma doorzet. Maar uh, dat men dus inderdaad dat op een manier kan doen, zodat de sociale cohesie, de cohesie in de samenleving, nog overheid blijft. Ben ik nou gek? Johan Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... heeft een boek geschreven met die titel en is vanmiddag bij ons te gast. Goedemiddag, meneer Voordewind. Goedemiddag. Wordt u vaak voor gek verklaard sinds u de politiek bent ingegaan? Uh, soms wel, ja. Wat? En, uh, dan zegt het misschien meer iets van anderen dan van mij, hoop ik. Maar mensen moeten het boek vooral lezen... om uiteindelijk tot dezelfde conclusie te komen of ik... Uh, of hoe stukje los heb, ja. Maar beschouwen mensen politiek als zoiets merkwaardigs dat ze die vraag stellen? Nou, mijn vraag is natuurlijk een beetje retorisch bedoeld. En het geeft meer mijn verontwaardiging weer aan de gewenning die we hebben... inmiddels aan uh, nogal wat misstanden in de, in de Nederlandse samenleving... maar ook buiten, uh, in het buitenland. Politica Victoire Ingabire zit al twee jaar opgesloten... in een zwaar bewaakte gevangenis in Rwanda. Haar dochter Reisa Uyeneza woont in Nederland... en maakt zich grote zorgen over het lot van haar moeder. Straks een gesprek met haar. Ja, Foodwatcher Hans Steenberg is net een paar, terug, paar uur terug... van een reis naar de Verenigde Staten en Canada... waar hij kennis maakte met de nieuwste trends op het gebied van gezond eten. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Amerika en gezond eten, dat klinkt als een merkwaardige combinatie. Is het ook, want het is natuurlijk helemaal niet goed in Amerika. Want ze eten daar volstrekt verkeerd. Maar daar zie je dus een reactie op komen. Er zijn dus tal van lokale initiatieven... Uh, van mensen en boeren die met elkaar gaan samenwerken... en die zeggen van ja, dit moet anders. Want anders gaat de natie ten onder. Want zo erg is het in de Verenigde Staten. En dichter bij de dag is vandaag Rinske Kegel. Haar samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drieën. Heeft u een vraag of opmerking, ga dan naar onze website ditistedag.nu... of reageer via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD. We gaan uh, praten over de financiële situatie in Griekenland en in Spanje. En over de vraag hoe het nou toch verder moet met Europa en de euro. En dat doen we met Sylvester Eijvingen. Meneer Eijvingen, we horen van steeds meer kanten uh, mensen in Europa zeggen, uh, mensen met uh, invloed, dat het maar uh, een afwachten is tot wanneer uh, Griekenland eruit gaat stappen. Uh, de minister van, een van de ministers van Finland zei dat vandaag. Barroso heeft daar ook al op gehind. Is dat het scenario, denkt u? Ja, het is eigenlijk onvermijdelijk. Hè? Want kijk, de Griekse bevolking die heeft uh, gekozen voor de extreme partijen, extreem links en extreem rechts. En de middenpartijen, Neodemocratia, de rechter middenpartij en de linker middenpartij, PASOK. Uh, u moet denken aan de PvdA. Uh, die hebben geen voldoende meerderheid. En dat was natuurlijk wat te verwachten met de ingrijpende bezuinigingen en hervormingen die in Griekenland plaatsvonden. Mm -hmm. Ik was anderhalve maand geleden was ik nog in Athene voor het European Monetary Forum met uh, collega's zoals Paul de Grauwe, maar ook uh, centrale bankiers... en ook politici. En uh, ja, eigenlijk iedereen zei van... ja, als het hervormingsprogramma en bezuinigingsprogramma... niet voortgezet kan worden, wat er overeengekomen is... met uh, de ECB, de Europese Commissie en het DMF... ja, dan is het natuurlijk uiteindelijk einde oefening. Ja, dan houdt het om. Maar er werd ook gezegd... Uh, nou ja nog niet eens zo heel lang geleden... dat het een enorme ramp voor Europa zou zijn als Griekenland eruit zou stappen. Is daar iets veranderd dan op dat gebied? Uh, ja. Ja, ja dat, kijk, het hangt er vanaf wanneer je dat, wanneer dat lokeert in de tijd. Kijk, als we praten over anderhalf jaar geleden of een jaar geleden... dan was dat inderdaad rampzalig geweest in de zin dat onze banken... Eh, eigenlijk alle banken in de eurozone dat niet hadden kunnen verwerken. Eh, maar ook eh, het, de besmetting naar Italië, Spanje en Portugal toe. Hm. Dus, en wat er nu heeft plaatsgevonden in, die, in dat laatste jaar, anderhalf jaar is één dat er, dat heet officieel private sector involvement... dat de private sector zijn verliezen heeft genomen. 75 hè, op de Griekse staatsschuld. Maar ook dat natuurlijk uh, men in wezen eigenlijk... de financiële relaties met Griekenland al ontvlochten heeft. Ja, dus men is eigenlijk al aan het anticiperen... op het uit, Griekenland, uit, uit de Europese Unie stappen, of uit de, uit in ieder geval uit de euro. Sterker nog, sterker nog de banken, verzekeraars, pensioenfondsen... Die hebben eigenlijk al hun verlies genomen, die hebben al voorzieningen getroffen voor een totale afschrijving van de Griekse staatsschuld. Dus tot 100%. Ja, en gaat het dan ook ons ook niks meer kosten als dat gebeurt? Nee, het dat kost dat geld. Of is dat te optimistisch? Ja? Nee, het kost niet meer zoveel als, als wij inderdaad, als dat een jaar, anderhalf jaar geleden was gebeurd. Maar we hebben onder andere garanties gegeven in het EFSF, het Tijdelijke Europese Noodfonds. We hebben natuurlijk ook, er zijn Griekse obligaties staan op de balans van de Europese Centrale Bank. Nou ja, die moeten ook volledig afgeschreven worden. Er zijn bijvoorbeeld nog eh, private obligaties. Denkt u aan ABN AMRO, die had 880, miljard, sorry, 880 miljoen, dus bijna 1 miljard aan bedrijfsobligaties door de Griekse staat gegarandeerd, mm -hmm. die niet onder de private sector involvement uh, golden. maar daar moeten natuurlijk ook voorzieningen voor worden getroffen. Ja, dus dat heeft de ABN al, al gedaan. Ja. Maar hoeveel, hoe, wat zou de schade voor Nederland kunnen zijn? Is daar iets over te zeggen? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen, want ik heb niet inzicht in de totale uh, portefeuilleposities, bijvoorbeeld van onze pensioenfondsen. Nee. He, jo, laat, ja. laat ik een voorbeeld nemen. Ja. Dus ik denk dat het uh, verlies overzienbaar is. Uh, maar er zal nog verlies moeten worden genomen. Inmiddels lijkt mij dat uh, de banken, verzekeraars en pensioenfondsen... daar als verstandig zijn al voorzieningen op de balans voor hebben getroffen. Maar ja, uh, de verliezen die wij uh, zeg maar, uh, nemen door de garanties... die bijvoorbeeld Nederland... Nederland participeert in het EFSF, tijdelijk noodfonds, voor 6,2%. Hm. Dus als die garanties afgeschreven worden... dan moeten wij natuurlijk ook meebetalen, ja. zo simpel is het. Ja. Jo voor de wind, dit van de Tweede Kamer, moeten we dat dan maar doen? Griekenland uh, gedag zwaaien en denken: van nou ja, ons verlies dan maar nemen? Nou ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk geen keuze meer. Op het moment dat Griekenland niet besluit om te voldoen aan de voorwaarden die Brussel heeft gesteld, uh, om zijn economie op orde te, te brengen, ja, dan blijft er niks anders over dan uh, Griekenland los te laten. En de vraag is op een gegeven moment ook. Uh, gezien uh, de, de situatie van het volk, uh, wat het beste is voor de Grieken. Uh, of ze niet verstandiger aan doen om terug te vallen op hun eigen drachmen. De munt dus te laten devalueren, zodat hun export weer gekopen wordt. En op die manier uh, proberen om je eigen economie weer op poten ja. te krijgen. Want de werkeloosheid nu is ook gigantisch. Ja. Maar meneer Eivink, er is toch juist gebleken dat die Grieken dat niet zelf kunnen... die economie op poten krijgen, want ze uh, maken er gewoon een zootje van. Uh, bij de Grieken geldt het adagium, you cannot have your cake and eat it. Nou, dus maar dan snappen ze hebt... dat zelf wel ook. In de... uh, nou, dat, dat, dat, dat wil maar heel moeizaam doordringen. Want u weet dat in de laatste verkiezingen men echt voor de extreem links en extreem rechts heeft gekozen. Dus niet voor de middenpartijen die zich geaccordeerd hadden aan het zeg maar, bezuinigings- en hervormingsprogramma. Maar men wil anderzijds wel in de euro blijven. Ja, dat kan dus niet. Je kunt niet je cake hebben en ook nog opeten. Nee. Want een van beide. En die boodschap die is blijkbaar niet geland bij de Griekse kiezer, ondanks het feit trouwens dat premier Papademos... en de voormalig minister van Financiën, Venizelos dat heel uitdrukkelijk gezegd hebben, is dat, niet, uh, is dat niet geland. Ja, en dan is de vraag, kijk, nu moeten er de nieuwe verkiezingen komen... want de formatiepogingen zijn dus niet geslaagd. Nationale eenheidsregering zit er ook niet in. Dan uh, komen nieuwe verkiezingen. Bij die verkiezingen wordt verwacht dat de extreme de linksextreme partij Syriza dus weer verder gaat winnen. Nou, dat betekent dus dat het einde oefening is. Ja, dat is helder. Dat is helder. En betekent dat ook een, een, een nog grotere toestroom van Grieken... naar bijvoorbeeld Nederland? Nou ja, kijk, de mensen die natuurlijk een goede opleiding hebben... jonge uh, afgestudeerden, die zullen ongetwijfeld wel naar Nederland komen. Maar er moeten ook nog banen zijn. Je ziet trouwens ook uh, bij Spanjaarden, jonge Spanjaarden... die afgestudeerd zijn, die natuurlijk veel ja, niet echt aan de baan kunnen komen. 50% jeugdwerkloosheid heb je in Spanje. Ja, die gaan natuurlijk allemaal hun heil in Duitsland en Nederland zoeken. Maar ja, ook voor hen is, is het aantal banen beperkt. Dus met andere woorden, dat zal geen oplossing zijn voor de, voor de korte termijn. Uh, wat gewoon moet gebeuren. En daar heb ik ook al een jaar voor gepleit. Maar helaas... Ze luisteren niet, niet naar de meneer. Nou ja, toch wat? Ik, uh, ja uh, ik ben maar een hoogleraar en ik sta aan de zijlijn. En uh, ik kan alleen maar verstandige adviezen geven. Ja, maar, maar wat, dat heb... is wel opvallend dat, dat, dat u dat zegt, want dat is natuurlijk wel zo dat heel veel economen dit soort scenario's al lang aan het voorspellen zijn. En dat dan lijkt alsof de politiek daar nou achteraan hobbelt. Uh, ja, helaas is dat zo. Nee, maar je weet... Voor de Wind, dat is niet zo. Nee, omdat economen ook weer uh, verschillend zijn... en uh, verschillende meningen hierover hebben. De, de, er zit een hele ja, maar dat op... is een dooddoener. Nee, maar dat, dat is echt dooddoener. zo. We, we want, hebben verschillende uh, economen langs gehad, ook bij onze fractie... om ja. ons te adviseren. Wat moeten we nou ja. doen? Meer geld in het noodfonds stoppen en dus de Grieken helpen... of een deel afschrijven en uh, zorgen van... als je uh, uh, uh, niet je maatregelen neemt, dan moet je maar op de blaren zitten. Nou, uh, uh, uh, uh, het hield elkaar een beetje in evenwicht. Dus dat is lastig. Uh, ja, maar dat is dus het fout van de politiek. De politiek... Die die nodigt gewoon, en ik heb dat vele malen meegemaakt... of het nou in de Tweede Kamer is of bij de minister van Financiën... die nodigen dan een groot aantal adviseurs uit, hoogleraren, en dan luisteren ze naar wat de grootste gemene deler is. En dat is dus niet verstandig. Het gaat om de argumenten, het gaat om de deskundigheid. Het is toch zo dat sommige economen wat deskundiger zijn dan anderen. Ja. Ja. Is, ja, helaas zo, helaas zo. Helaas kan ik het, ik kan het niet helpen. Nee, en dat betekent dus dat de kwaliteit van je beslissingen als politicus niet toenemen naarmate je meer adviezen inwint bij uh, uh, economen. Daar goed, heeft het u gaat onderzoek de, gedaan, goed. denk ik. Zullen, uh, nou, zullen, we zullen we eens even naar Spanje gaan? Ik heb even. empirische ervaring daarmee. Voordat we nu onze gasten tegen elkaar gaan opzetten, wat we soms willen, nee, hoor, maar nu niet even niet. Uh, Spanje, want dat noemde u net al, he? de werkloosheid en jeugdwerkloos in Spanje. Heel veel mensen zeggen uh, economen en niet-economen. Griekenland, dat kunnen we nog wel aan als Europa, maar Spanje, dat wordt een echt probleem. Um, ja, hoe moeten we daarmee uh, verder? Nou ja, kijk, wat ha, had moeten gebeuren, ook dat uh, heb ik, ik. Ik ga niet voor andere economen praten. Ik ga voor alleen praat maar, maar voor, voor uzelf, lijkt me heel ik goed. Ik praat alleen maar voor mezelf en dat kunt u ook uh, allemaal op mijn weblog nachecken. Sylvesterijvingen.com <laughs> staat dat allemaal op. Dus alles is traceerbaar. Uh, ik praat al, al anderhalf, jaar, anderhalf jaar voor verhoging van het noodfonds tot 1.200 miljard. Dat ligt politiek heel gevoelig in de noordelijke landen. In Duitsland, eh, minister Schäuble, kanselier Merkel... maar ook in ons eigen land. Uh -huh. eh, eh, onze eigen minister-president Rutte... maar ook onze minister van Financiën hebben heel lang daarover getwijfeld. En u pleit eh, daarvoor en... dat landen zoals Spanje daar een beroep op zouden kunnen doen? Ja, en, als, en dat is de paradox dus. Als je een voldoende groot noodfonds hebt... en dat noodfonds dat hobbelt er steeds achteraan... dan is het, u moet het vergelijken met de leeuwen en de dompteurs. Als een dompteur gezag heeft, hè, dus uh, het noodfonds voldoende omvang heeft, dan gaan die leeuwen echt niet aanvallen. Want dat zullen ze uit de kop laten. Ja. Want ze weten gewoon dat die uh, dompteur geloofwaardig is. Op het moment dat die dompteur geen geloofwaardigheid meer hebben, dan gaan die leeuwen aanvallen. En dat zijn de financiële markten natuurlijk. En u zegt, u moet zorgen. En dan kun je zelfs niet met een, een revolver je dat tegenhouden. Nee. Uh, meneer Voor de Wind, hoe, hoe kijkt u ten opzichte van dat? Of hoe kijkt u naar dat, de grootte van dat noodfonds? Ja, daar heeft onze fractie wel. Uh, vraagtekens bijgeplaatst om nu uh, nog weer meer geld in het noodfonds uh, te stoppen. Ook omdat wij voorzien, en, en zo luidt het, uh, het nieuwe verdrag ook, het ESM-verdrag. Dus dat is het uh, permanente noodfonds, uh, wat er nu moet komen. Uh, dat Nederland geen zeggenschap meer heeft... op het moment dat wij uh, betalen aan het noodfonds... dan is het aan de Europese Unie om te bepalen waar dat geld naartoe gaat. Mm -hmm. Dus wij hebben daar geen zeggenschap meer op. Nou, dat is een soort abonnement op, op uh, het recht van budget van de Kamer. Uh, en dat ontneemt ons uh, de mogelijkheid om te kunnen sturen met ons eigen geld. En dat betekent dus dat uh, op het moment dat Frankrijk of Spanje... Uh, zijn eigen begroting te ver uit de pas laat lopen... dat het ESM gewoon kan besluiten om daar meer geld uit te halen. Zonder dat u als Nederlandse parlementariër daar nog iets zeggen, over te zeggen... Ja, ja, op het moment dat het erin zit, ben je als, ja, ben je als lidstaat gewoon je kwijt. Ja. In ieder geval als kleine lidstaat, ja. zoals ons. Meneer, Mag ik daarop de... reageren? Ja, zeker. Ja, Want kijk. Dat is nou juist inderdaad precies de, de point, uh, meneer Van Voor de Wind, is helemaal gelijk. Kijk, de consequentie van de Economische Monetaire Unie is ook politieke integratie. Je moet een mate van politieke integratie hebben. Dat betekent, heel simpel, dat je soevereiniteit moet overdragen. Onze minister-president Rutte, maar ook, uh, u weet, de gedoogpartner, hebben dat natuurlijk altijd ontkend. Uh, Ik maar meer voor de wind ook niet instemmend ja, knikken. hoor. En, en de consequentie daarvan is, nee, de hele Christenunie is een hele redelijke middenpartij, dus daar is niks mis mee. Dat, uh, dat heeft hij ook gezien met Koendersakkoord. Mm -hmm. dus, maar uiteindelijk de consequentie is dat als je op een zeker moment een economische monetaire unie, dan zul je ook Europese instellingen een supranationale uh, bevoegdheid moeten geven. Dat kan niet anders. Ja, ja. Maar, en dat hoort erbij. Maar zo deze discussie, meneer Eivingen, is natuurlijk nog altijd gaande... in Europa en in ons land, maar ook in andere landen. Kunnen we het ons wel permitteren eigenlijk... als we ondertussen landen als Spanje richting afgrond gaan... en misschien ook nog wel andere landen zoals Frankrijk bijvoorbeeld? Ja, maar het duurt te lang. Kijk, het grote probleem is... deze discussie duurt dus nu al twee jaar, zolang de... Uh, eurocrisis, of ik moet eigenlijk zeggen... de schuldencrisis in de eurozone voortduurt. En elke keer is het too little too late. Hè? Dus de Europese regeringsleiders... maar ook de Europese ministers van Financiën... die zijn steeds te traag en geven te weinig... Om het op een geloofwaardige manier op te lossen. En eh, dat heeft natuurlijk te maken met soevereiniteitsoverdracht. Hoe verkoop ik het, hoe verkoop ik het mijn eigen bevolking? Eh, Duitsland heeft het grootste probleem, want die heeft nog op een zekere moment het Bundesverfassingsgericht. Dat is het Hoge Resshof, mm -hmm. constitutioneel hof, moet ik zeggen, in Karlsruhe. En die hebben bepaald dat voor elke budgetaire beslissing. Uh, inderdaad instemming moet zijn van de bondsdag. Ja. En dat maakt natuurlijk de, de, de, de, de speelruimte voor mevrouw Merkel... en minister Schäuble heel beperkt. Maar hier zie je dus een botsing eigenlijk van economen en politici. Nou, nee. Als politici goed naar ja, de u als ja, economen luistert, daar is er niks aan de hand. Nee, ja. maar, goed, maar, maar politici zoals meneer de Wind hebben daar toch wat vragen bij. Kijk, juist omdat economen verschillen zijn we beducht geweest... om te snel te opereren, te veel geld aan Griekenland te, te betalen. Want als we dat wel hadden gedaan, zoals uh, deze meneer zegt... dan hadden we misschien wel veel meer geld nu kwijt geweest aan Griekenland... Uh, als ze straks failliet gaan. Dus we, Ik, heb we Ik heb nooit gezegd... voorzichtig uh, gebaseerd, gekeken naar wat we konden doen uh, met Griekenland... Nee. En tegelijkertijd hebben we er ook op aangedrongen... tenminste de ChristenUnie, om ook schulden kwijt te ze zodat Griekenland lucht kreeg om hun eigen begroting te doen. Ja. Heel brengen. kort ik u heb, als, als, ik, tot ik, slot meneer ik, ik, uh, Eventjes heel kort. Ik heb nooit gezegd dat dat geld zomaar naar Griekenland overgemaakt moest worden. Ik heb altijd op het standpunt gestaan... dat daar strikte voorwaarden aan verbonden moesten worden. Ik heb ook altijd gepleit, dat kunt u ook nazien op dat weblog... dat er uh, op een zeker moment automatisch sancties moeten zijn... binnen het stabiliteitspak. Dus ik heb altijd gezegd dat stabiliteitspak okay. voorwaarde zijn, maar er moet ook voldoende slagkracht zijn voor tijdelijk nood voor ons. is het permanent, Fotos. Ja, het was vast niet ons laatste gesprek, meneer Iivingen. Straks praten wij uh, over een uh, Rwandese oppositieleider die in Nederland heeft gewoond en nu wegkwijnt in een, een Rwandese gevangenis. Maar eerst Joal voor de wind. Aris Lop is zaterdag gekozen tot lijsttrekker. Heeft u ja. ook op hem gestemd? Ja, zeker. Uh, met volle overtuiging, omdat ik vind dat hij het uh, goed doet... en dat hij de laatste weken zichzelf goed heeft laten zien... Uh, met hart en ziel heeft hij uh, ook voordat het kabinet uh, viel gepleit van... Uh, ga nou niet die doodlopende weg op met de PVV, stop met onderhandelingen... want je bent al je meerderheid kwijt, vooral toen Brinkman eruit stapte. Uh, kom naar de Tweede Kamer, en zijn bereid als ChristenUnie om mee te denken over dat pakket... wat voor de langere termijn uh, een oplossing moet geven voor de crisis. Nou, dat werd constant uh, weggelachen door Rutte, uh, tot het moment dat hij echt zijn kabinet zag vallen... En toen hebben wij nog uh, uh, ja, de daadkracht getoond om te zeggen van nou dan gaan we kijken of we met de drie partijen uh, D66 GroenLinks tot een economisch pakket kunnen komen. En gelukkig heeft de VVD en het CDA daarop aangehaakt. En dat allemaal was de reden om afgelopen zaterdag op Arie slot te stemmen. En, en dat geeft, en dat toont maar aan hoe Arie dus uh, samen met trouwens collega Carole Scouten er heel dat krachtig, dat, dat krachtig zijn geweest om te anticiperen op de mogelijke situatie wat er zou kunnen ja. gebeuren op het moment dat ze er niet uitkwamen. Dus we hadden ons huiswerk al gemaakt en we waren bereid om ons nek uit te steken. Waarom wordt er bij jullie geen verkiezing gehouden? Nou, dat moet je doen op het moment dat je misschien niet een volledig vertrouwen hebt in de lijsttrekker die uh, gekandideerd wordt. En uh, ik heb uh, niet het idee dat bij ons uh, uh, men ontevreden is over Arie Slop. En ik heb zelf ook geen aandrang gevoeld om uh, daaraan te twijfelen. Of om jezelf kandidaat te stellen? Nee, nee, omdat ik vind dat Arie het goed doet. En ik vind, je moet vooral in de politiek het uh, over de inhoud gaan hebben, over de problemen die er liggen. En als je een lijsttrekker hebt die het goed doet, en Arie heeft het aangetoond de laatste weken... Uh, dan moet je niet uh, een winning team gaan veranderen. Maar het levert altijd wel veel publiciteit op. Hè? Kijk naar de PvdA, kijk nu naar het CDA. Heel veel aandacht ervoor, zou ook wel leuk zijn. Ja, maar ja, wij zijn niet echt een partij die, die uh, gaan voor de aandacht. We, we proberen echt op, in de politiek het problemen die er zijn... om daar oplossingen voor mee te bedenken. Dat hebben we de afgelopen weken ook gedaan. Um, en daar moet de aandacht naar uitgaan. En niet uh, wie nou het vers kan plassen... of uh, uh, wie nou een ander haarspoelingje heeft, uh, wie er nee, leuker uitziet, et cetera. Bij het CDA zelf wordt heel duidelijk gezegd van, nou, Het is heel goed dat wij dit doen, want dat geeft weer dat we echt een democratische partij zijn. Dat leden nou, zeggenschap hebben. Ja, nou, Ik kan me dat indenken. Als je dus inderdaad geen leider hebt en het is... Ze uh, ah, uh, uh, hebben wel een leider. De nou ja, kijk, hij was een interim uh, partijleider. Uh, ook omdat uh, Verhagen wegviel, er moest een nieuwe partijleider komen. Dus er zat een vacuum, dus je, je kan je daar wat bij indenken. Ik Zou vind... het bij de ChristenUnie wel kunnen in de toekomst? Dus een keer ziet u het voor zich. Nou, dat ligt eraan. Ik denk dat we dat per keer moeten gaan bekijken. Eh, als er een vacuüm komt eh, waarbij er niet logischerwijs een, eh, een partijleider is die de kar kan trekken... Ja, dan zou de partij daar open voor moeten staan. Ja. Ik vind het alleen jammer dat die in, de discussie die bij het CDA wordt gevoerd zo weinig inhoudelijk is. En dat vond ik het betere van de Partij van de Arbeid... waar je duidelijke politieke profielen zag binnen de kandidaten. Hm. En dat valt tegen bij het CDA? Daar ja. gaat het echt om wie het verst kan plassen, vindt u? Ja, ik vind de inhoudelijke discussie op die lijst, bij die lijsttrekkersdebatten... vind ik zeer beperkt. Je ziet weinig profielen. Bij de Partij van de Arbeid kun je zeggen... van, nou die Samson die zit uh, aan de linkerkant van de partij... Uh, probeert in de lijn van den Uyl uh, de sociaaldemocratie, uh, principieel weer op de kaart te zetten. En er waren kandidaten die daar wat liberaler in zaten. Nou, hmm. dan, dan vielen er wat te kiezen. Nou. Keert u zelf terug op de kandidatenlijst bij de ChristenUnie? Dat is een... Uh, Goeie vraag. Daar heb ik afgelopen weken wel over nagedacht. Uh, ook samen met mijn vrouw. Uh, ik zou het in principe doen tot 2015 voor dit kabinet. Uh, maar nu zijn we uh, eerder aan die vraag toe. Uh, dus ik, ik, ik vind nog uh, dat er genoeg werk ligt. Uh, ook voor mezelf, maar met name voor de partij in deze situatie. Ik heb een aantal wetsvoorstellen ingediend die ik graag nog zou willen behandelen. Dus ja, uh, bij deze laat ik weten dat ik uh, nog wel weer voor een periode beschikbaar ben. Nog weer vier jaar ja, of twee. Dat, uh, of, twee. Ja, of twee of één, je weet het nooit ja. tegenwoordig. Dus ja, de commitments worden, worden beperkt gehouden tegenwoordig. Ja, maar je moet je wel realiseren, ja, het is een, uh, een baan waarbij je 60 uur in de week werkt... en dus ook een beslag ligt op je privéleven. Daarom heb ik er wel even over gedaan om dat uh, af te wegen. Ja. Ik heb uw boek in de hand, terwijl ik ondertussen mijn fles water omgooi. Zo enthousiast ben ik. Ben ik nou gek, heet ja. het boek. Ja. Uh, getuigd van een grote passie, kan ik wel zeggen, voor uh, christelijke politiek. Uh, ja, Tegelijkertijd uh, kun je je afvragen, is er wel toekomst voor die christelijke politiek? Als je ziet hè, de terugloop van het aantal christelijke, tussen steken zetels in de Tweede Kamer. Ja, dan duwt u op uh, het CDA, neem ik aan. Want wij blijven redelijk stabiel staan. Meestal vijf, zes, uh, soms zeven in de peilingen. Uh, ik denk dat er een grote behoefte is aan christelijke politiek. Dat zie je nu ook, tenminste als ik dan even praat over de ChristenUnie. Dat eh, We hebben ook gezegd, nu moet die crisis wel worden aangepakt. Maar dat moet niet alleen maar op de korte termijn gebeuren. We moeten ook kijken naar de hervormingen. Want we moeten die zorg betaalbaar houden. De AOW moeten we betaalbaar houden. Eh, de woningmarkt moet daadwerkelijk eh, om als het gaat om de betaalbaarheid van woningen. Maar ook eh, de koopsector. Dus we willen ook naar de lange termijn kijken. En daarbij zeggen we, als je bezuinigt, moet je de meest kwetsbare groepen in je samenleving eh, ontzien. En dat die... Typisch christelijk? Nou, dat is een combinatie van. Eh, en zorgen dat je huishoudboekje als samenleving op orde is. Maar tegelijkertijd. En want dat was de eis van de VVD. Als die 3% maar gehaald wordt. Het CDA sloot zich daarbij aan. Wij hebben toen we gingen onderhandelen. heel duidelijk gekeken welke besluiten het vorige kabinet. Katshuisakkoord eh, genomen. En welke willen wij terugdraaien? Omdat we juist die kwetsbare groepen willen ontzien. Nou, chronisch zieken hebben we kunnen ontzien. Eh, passend onderwijs. De kinderen die een rugzakje hadden eh, in het onderwijs. En dat steutje in de rug die ze nodig hebben. Eh, die bezuinigingen hebben we teruggedraaid. Ontwikkelingssamenwerking vonden we onverantwoord om daar nog meer op te bezuinigen. Dus dat was het pakket eh, waarmee we de onderhandelingen ingingen. Ja. Op hoeveel zetels mikten we eigenlijk bij de volgende verkiezingen? Nou, we zijn niet zo van uh, uh, de, de grote cijfers. Maar u wilt er wel groeien, neem ik aan. Uh, nou, het zou, we hebben de laatste keer een zeteltje verloren. Uh, het maakt voor ons natuurlijk wel uit. Of of we die zetel weer terughalen. En dat we op zes zetels komen, ook voor een eventuele regeringsdeelname. Maar dat klinkt zo weinig, Maar uh, we gaan ons uh, uiterste best doen om ons partijprogramma neer te zetten... en te laten zien dat we bereid zijn om ons nek uit te steken. Het zou er en er meer ik hoop dat kunnen... dat uh, aantrekt. Het zou er meer kunnen worden als dat gebeurt wat u in uw boek uh, voorstelt. Hè? De grondslag van, het, uh, van, van, de, van de ChristenUnie aan te passen... om het aantrekkelijker te maken voor bepaalde christenen om lid te worden. Leg uit. Ja, nou, dat, dat is meer, niet zozeer uit electorale overweging... maar meer omdat um, ik, en voor een groot deel vindt de partij dat ook... want dat hebben we eergisteren ook uitgesproken op het congres... Uh, dat je grondslag... Uh, zodanig moet zijn dat alle mensen die uh, zich navolgen van Christus noemen... en uh, die dus christen zijn, uh, dat die lid kunnen worden en actief kunnen worden binnen de uh, partij. Nou, dat dit, kan nu niet? Op dit moment zitten daar verwijzingen in uh, richting de katholieken, maar ook richting de evangelische, uh, waarin ze bepaalde problemen zouden kunnen zien om lid te worden... En dat ook zo. Kunt u dat ook ook nog iets specifieker toelichten? Ja, nou, er wordt, de, de vervloekte paapse mis wordt daar genoemd. Uh, de, de kinderdoop, et cetera, wordt daar genoemd. Waar de evangelisten weer wat moeite mee hebben. Dus dat zijn verwijzingen in de grondslag. Die het belemmeren voor mensen om actief te, bij ons te worden. En het ja. zou mooi zijn als we die belemmeringen nou weg kunnen halen. Zonder dat je uh, je beleidenis weghaalt. Want dat moeten we voluit ja. overeind laten staan. We zijn een partij uh, met christenen. Uh, vanuit Gods woord willen we politiek bedrijven. En daar is iedereen bij welkom. Gaat dat ook gebeuren dan? Want als u zegt, dan moeten we dus een aantal dingen verwijderen. Is het, want u heeft net een congres gehad. Is daar ja. al toe besloten of nog ja, niet? Ja, er is een, een resolutie aangenomen die zegt... dat um, ook de katholieken voluit welkom zijn bij de partij. En uh, als gelijkwaardig lid behandeld moeten worden. En dan ook. niet de drie formulieren van enigheid hoeven te, te onderschrijven? Nou, ja. nou, daar moet het bestuur nu naar kijken. Um, en dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar ik vind die resolutie die nu is aangenomen... ik geloof dat er een paar mensen tegen waren... van de, de honderden die daar aanwezig waren... En dat laat zien dat er grote steun is om iedereen die Christus wil navolgen, dat hij van harte welkom is bij de partij. Dus dat signaal is zeer positief. In uw boek staat u uitgebreid stil bij uh, zeg maar de zorg voor de kwetsbaren. Waar komt uw gedrevenheid op dat specifieke punt nou vandaan? Uh, nou, dat heeft denk ik te maken gedeeltelijk met mijn opvoeding. Ik ben een zoon van een dominee geweest. En mijn vader was uh, erg actief in de jaren zeventig onder de hippies en de drugsverslaafden en de prostituees. Dus ik heb het van huis uit wel meegekregen uh, om, uh, uh, om te zien naar de mensen... die uh, het veel moeilijker hebben dan ons. Ik las in het boek dat ze regelmatig bij u thuis overnachten... dat u ergens spaarpot dan weer leeg was omdat een of andere drugsverslaafde... <lacht> ze nodig ja. geld nodig had. Ja, dat waren kwartjes thermometer's. Ja, die kwartjes zijn er niet meer. Maar uh, die waren wel eens leeg. Als ik uh, m, bijna vol had... nou ja, goed, als dat het leed was uh, wat je in, je in je jeugd hebt meegemaakt... Maar dan zou je, je er ook een, een, een bloedhekel aan kunnen hebben gekregen... Nee, omdat ik uh, ook wel zag welke ellende de mensen in zaten... op het moment dat ze verslaafd waren. Op het moment dat ze uh, ja, geen, geen dak boven hun hoofd hadden. Of echt helemaal de weg kwijt waren. Uh, en mijn vader weer midden in de nacht uh, ergens naar een flatje moest... om te kijken of er geen slangen in de schoorsteen zaten... terwijl er überhaupt geen schoorsteen in dat huis aanwezig was. Uh, en uh, ja, goed, als ik nu nog met de politieagent... waar ik één keer per jaar de stad doortrek in Amsterdam kijk wat voor ellende er uh, is, wat mensen meemaken. Ja, dan denk ik van, daar moeten we vooral, ook in deze economische crisis... moeten we vooral de kwaliteit van het leven van deze mensen... Uh, daar moeten we betrokken bij blijven. Ja, u heeft uh, onder meer asielzaken in uw portefeuille. Ja. We luisteren even naar een fragment. Ja, de minister is duidelijk, wij zijn ook duidelijk. We blijven zo lang hier tot het veranderd wordt. Irak, het is onmogelijk om daar te leven nu. Ik heb geen andere keuze om terug te in mijn eigen land. Omdat Irak is onveilig. Niet voor mij, voor hele Irakezen. En ook de Nederlandse regering, dat weet ik dat weet 100%. Irak is onveilig, maar dat alles is politiek. We worden uitgeprocedeerde asielzoekers die hun tent hebben opgeslagen voor het uitzetcentrum Ter Apel. Hoe, uh, hoe is de situatie op dit moment? Nou, Nog steeds schrijnend, het wordt alleen maar erger. Ik ben daar afgelopen donderdag ook geweest om polshoogte te nemen. En ook om overleg te voeren met uh, het COA, het asielzoekerscentrum, daar te plekken. Wat verwacht u van minister Leers dan op dit moment? Nou, ik heb signalen bij hem neergelegd, ook al die donderdag... maar ook vrijdag en zaterdag en ook weer vandaag... om de impasse te doorbreken. Het zijn natuurlijk uitge uitgeprocedeerde asielzoekers. Die zijn op straat neergezet. Eh, maar deze mensen kunnen niet terug, omdat ze van bijvoorbeeld Baghdad komen... waar nog elke dag bijna eh, aanslagen plaatsvinden. Ja, de minister op... zegt dat het veilig genoeg is om terug te komen. Ja, dat, en dan zegt hij het over zijn algemeenheid in Irak. En dat betekent, het is waar, ik ben een paar jaar geleden ook in Noord-Irak geweest. In Koerdistan kan je inderdaad terug... Maar plaatsen zoals Mosul, Basra, eh, Baghdad... Ja, eh, daar mag ik niet komen, daar mag de minister niet komen. Er wordt een negatief reisadvies gegeven op buitenlandse zaken, de website. Maar de minister vindt dan wel dat ze terug moeten naar Baghdad. Nou, de mensen die zijn daar gevlucht omdat ze een familielid voor hun ogen hebben zien vermoorden. Omdat ze bedreigd zijn met de dood. En ik kan me dat dus heel goed voorstellen. En ik vind ook dat de minister opnieuw naar die situatie specifiek in Baghdad moet gaan kijken. Zoals ik hem dat ook gevraagd had voor Mogadishu. En daar is hij uiteindelijk op teruggekomen. Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Zometeen na het meurende voorzicht van half drie... praten we aan deze tafel met foodwatcher Hans Steenbergen... en met Raisa Uyeneza. Ze is de dochter van een gevangengezette Rwandese oppositieleidster. Eerst het nieuws van half drie. Dat wordt gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De agenten die vorig jaar betrokken waren bij het opzetten van een filevuik op de A2... waarbij een automobilist omkwam, zijn aangemerkt als verdachten. Ze worden binnenkort gehoord. De filevuik werd opgezet om een benzinedief tot stoppen te dwingen. De verdachte reed in op de file, botste op een auto... en de bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. De rijksrecherche heeft de agenten gehoord als getuigen. Door ze als verdachten aan te merken, kunnen ze zich beroepen op zwijgrecht.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 En de komende weken vliegt er een zeppelin van zo'n 70 meter lengte boven Nederland... om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Zulk onderzoek gebeurt normaal gesproken vanaf de grond of vanaf een mast bij Schoonhoven. Maar daarmee is niet alles te meten, wel met zo'n zeppelin. Die zeppelin begint donderdag met het onderzoek. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag met aan tafel hoogderaar financiële economie Sylvester Eifinger, foodwatcher Hans Steenberger, ChristenUnie-Tweede Kamerlid Johan Voordewind en Raïsa Ouyeneza, dochter van een Rwandese oppositieleidster. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of ga naar de website ditstedag.nu. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Foodwatcher Hans Steenbergen. Hans, buiten Seattle heb jij een eetbaar bos gezien. Dat klinkt als een soort, soort Hof van Eden. Ja, dat, dat moet ik me erbij voorstellen. Ja, dat? dat? Ja, nou, dat is wel iets moois wat je dan zegt. Hof van Eden, dat had ik zelf nog niet bedacht. Maar eh, in het centrum van Seattle, in, een, in een, een, een arbeiderswijk. daar gaan ze een deel van een park. wat nu een park is, hè, met, met grasvelden, sportvelden. dat gaan ze ombouwen tot een Food Forest. Ah, het is er dus nog niet. Nee, maar ze gaan in juli beginnen. En ik heb gesproken met de landschapsarchitecten. En die heeft me meegenomen naar die plek. En dat is het eerste publieke park wat wordt omgetoverd tot iets wat je kan oogsten eigenlijk. Hè? En ze gaan dus de bevolking daar ter plekke ook oproepen om moestuintjes aan te leggen. En om een kast te bouwen. Is het dan een groot zeg maar, volkstuinencomplex? Nou, het is meer dan dat. Want uh, een gedeelte van dat park... daar mag je vrij oogsten. Zo heet dat dan. Uh, dus bessen en appels en peren... die, die, die, die gaan daar verschijnen. En die mag je dus als bevolking uh, vrij oogsten. Waarom doen ze dat? Dat is heel belangrijk. Er was vorige week aardig wat opheffen over in de Verenigde Staten. Want er is een rapport verschenen dat in 2030 42% van de Amerikanen obese is. Hè? Dat is meer dan zwaarlijvig. En dat leidt tot enorme kosten in de gezondheidszorg. En dat niet alleen, het is gewoon heel slecht voor de gezondheid van de mensen. Want hun knieën gaan kapot, de diabetes, nou affijn. Dat is een en al ellende. En nou blijkt ook dat die diabetes, die, die uh, zwaarlijvigheid vooral... voorkomt bij mensen die wat minder te besteden hebben. Dus het is ook nog eens een keer een sociaal klasseprobleem. Nou, dit park, hè, dit moet eraan bijdragen... dat de mensen in Seattle, in de Verenigde Staten... weer wat fatsoenlijker gaan eten. Want de appels zijn daar duurder dan een pak patat? Ik ja, bedoel... fastfood, dat is de realiteit, is goedkoper. Het zijn goedkope calorieën. En uh, ja, als je een smalle beurs hebt, eh, dan, dan gaan ze daarvoor. Want ja, de... Er wordt in Nederland ook wel eens over gediscussieerd. Hè, dat het zo duur is om gezond te eten tegelijkertijd als je gewoon aardappels, groente, vlees koopt. Ja, heel suf misschien. Dan ben je helemaal niet zoveel kwijt. Nee, maar goed in de Verenigde Staten is het wel zo. Daar is het echt, echt, echt zo. Ja, ja een hamburgertje is niet zo gek duur natuurlijk. Hè. Dat, ja. Het is ook waar de mensen aan wennen. Hè, waar ze geld willen uitgeven. Maar je kan uh, mensen natuurlijk wel dat bos insturen om appels te plukken. Maar je moet ze misschien ook wel iets leren over hoe ze gezond voedsel klaar nou, moeten maken. Er komt dus ook een, een, een leslokaal of een klasje. Hè, een, een soort van keuken. En dan gaan, krijgen mensen echt onderricht in gezond eten. Er is dus een hele generatie die daar is opgestaan... die, die eerder gaat sterven dan hun ouders. Omdat ze niet weten hoe ze moeten eten. En, en wordt het dan onderdeel van het onderwijs? Want het lijkt me dat misschien tieners niet zeg maar, uit zichzelf denken... kom, we gaan naar dat bos. Maar dat ze een beetje gedwongen moeten worden. Ja, ik weet niet of ze gedwongen moeten worden. Ik denk dat je ze moet verleiden. Met een appel. Uh, <laughs> ja. Ja, ik zit. Uh, ja. Je zit bij de ja ik zit bij de Ego. Ja, ik zit bij de Ego. Dus ja, ik snap hem. Met twee vrouwen aan het woord. Ja, ja, ja. Gevaarlijk. Ja. Is het, iets, is het een deel van een bredere beweging in de Verenigde Staten? <coughs> ja, dat kan je wel zeggen. Dus als je dan kijkt naar de trend, we noemen dat wel urban farming. Hè, dat is dan een trend. Dat wil zeggen dat de landbouw die moet terug de stad in. Dus ik was in uh, Vancouver bijvoorbeeld. Dan heb je ook midden in, in, in het centrum... zijn daar mensen bezig of op de daken of op, op grond... zijn ze met moestuintjes bezig. Hè. Dat zijn de stadsbewoners. Want de stadsbewoners... Die zijn een beetje het contact kwijt geraakt met de seizoenen, ja. met de natuur en wat echt eten is. Maar wat je hier in Nederland ook al ziet, mensen die zich daar juist mee bezighouden, zijn vaak een beetje de toch weer de een beetje hoog uh, mensen, intellectueel die zich daar juist mee bezighouden. Maar hoe maak je nou die, nou ja, die connectie met die mensen die het liefst naar de McDonald's gaan? Nou, ik, ik heb niks tegen McDonald's, je je kan er best een keer gaan eten, maar je moet er niet zeven dagen van de week gaan eten natuurlijk. En mee? al die andere ketens, overigens. Oh, ja, jij begon erover, hè? Ja. Jij begon erover. Voordat dus... we weer naar een post krijgen. Ja, ja precies. Er zijn een heleboel ja. andere ketens. Nee, maar, maar in serieus, Nederland is het, hoe, het nog niet hoe, zo erg als in de Verenigde Staten. Nee, stand, hè? maar hoe, hoe, hoe denken zij daar juist die mensen die het nodig hebben... in die stadstuin te krijgen? En niet bijvoorbeeld gewoon de groenteboer die daar denkt... ik ga daar gratis mijn appels halen en die verkoop ik in mijn winkel. Ja, hoe, dat, dat zal een lange weg worden om die mensen erbij te betrekken. En ik, ik heb dat Food Forest vond ik interessant... omdat het volstrekt nieuw is... en omdat het een metafoor is... Uh, voor de ontwikkeling die daar gaande is. Het is een reactie uh, op het ja, verkeerde eetpatroon... wat daar massaal wordt omarmd. Ja, en wie betaalt het? Dat zijn uh, bedrijven en uh, community. Dus het is een deel belastinggeld. Er zijn ook een deel bedrijven. Hè? Ciel, of, uh, Ciel is een rijke stad. Er zit uh, thuisbasis van Microsoft... Van Boeing ook. Dus veel hoogopgeleide mensen. die wel goed eten. Dat zie je vooral in het centrum. Maar als je naar de buitenwijken komt. daar vind je dus ja. de fastfoodketens. En nou, publiek geld en privaat geld. die uh, financieren. Joel voor de wind. is het uh, wat voor Nederland? Nou ja, ik, vind het, uh, ik zou daar ook een appeltje gaan plukken. Maar uh, de vraag is of je daarmee een cultuur wijziging. Uh, we hebben die discussie natuurlijk in Nederland ook. We hebben het wel gehad over de vleestaks, et cetera, om het toch aantrekkelijker te maken, om minder vlees te eten. Uh, minder vet, de vettax. Uh, ja, je, je moet kijken naar een cultuurshift. En dat moet je denk ik vooral ook de ouders tussen de oren krijgen, maar ook op school, waar nog steeds heel veel vet wordt verkocht. Uh, zelfs soms friet of hamburgers. Uh, uh, heeft Amerika daar iets voor bedacht, om, om daar het ook tussen de jongeren tussen de oren te krijgen? Nou, in de, in de Verenigde Staten zijn er wel initiatieven, dat hangt een beetje van de Staten af dan, hoe ze dat invullen, om de schoolkantines wat gezonder te maken. He, Mag dus ik de... misschien ook iets overzetten? Ja, hier, ja. ja, ja? zeker. Uh, er is uit empirisch onderzoek, onder andere door Richard Thaler van de universiteit van Chicago die ongetwijfeld nog een Nobelprijs gaat krijgen over zeg maar dit soort aspecten van behavioral economics, behavioral finance, heel veel onderzoek gedaan en een van de Resultaten van dat onderzoek is dat het heel verstandig is, op een zeker met hele slechte producten. Denkt u aan de. Ja, ik mag, mag de namen natuurlijk niet noemen, maar al die, al die vette producten die kinderen lekker vinden, hè, waar veel zoet in zit. Eh, eh, om die gewoon zo ver mogelijk eh, bij de kassa vandaan te houden. En bijvoorbeeld gezonde producten juist eh, bij de kassa te leggen aan het eind. Dus de appels en de peren, de gezonde, zeg maar, de gezonde versnaperingen. Eh, dat noemen ze een nudge, dat noemen ze een duwtje. Dus door dat duwtje te geven... en dat heeft ook te maken met op een segment... de wijze waarop dat in een supermarkt opgesteld is... de wijze waarop dat op een moment in een restaurant beschikbaar is... dat je dat dan ook inderdaad mensen tot gezond eetgedrag kunt stimuleren. En dat is dus iets wat ook empirisch bewezen is... en wat eigenlijk in de, zeg maar, bij dit soort problemen helemaal niet gebruikt wordt, die inzichten. Oh jawel hoor, want in Nederland wordt het zeker gebruikt. Er is een wedstrijd, die heet Toch? de Gezonde Schoolkantine oh, dat... heet die wedstrijd. Die wordt uitgeschreven door het Voedingscentrum en ik was daar laatst. En dat zijn zulke leuke, leuke initiatieven. Er zijn nu al uh, schoolkantines hè, van middelbare scholen... en van voortgezet onderwijs die hun, ook hun eigen moestuintjes hebben. Hun eigen kruiden en groenten gebruiken. En dat wordt dus uh, gebruikt uh, voor de maaltijden, voor de leerlingen. En uh, ook dus de frituur die, uh, is daar al verdwenen. Ja, er wordt niks meer geflictuerd. Oh. Nou, dat, uh, stemt hoopvol. dat stemt hoopvol. <laughs> Vanochtend uh, kwam je terug. Nog even in vliegende vaart. Daarvoor zat je in Vancouver ook nog. Daar ja. was je gestuit op de food truck. Ja. Kun je dat nog even oh, uitleggen? Dat is zo leuk. Ja. Dus, dus dat is echt de roll van het eten. He, normaal eet je in een restaurant he, of in een bedrijfskantine. Maar, maar dit zijn rijdende restaurants. En wij kennen de rijdende snackwagens. De ij ijscookcar. De ijscookcar, maar dan een echte maaltijd. Weet je wel, of het nou tacos is of schnitzels of kreeft. Want dat kan ook. En in, in, in, in Vancouver is dat echt groot geworden. Dus dan rijden foodtrucks rond tussen half twaalf en drie. En die parkeren meer in het centrum of bij kantoren. En dan heb jij de keuze als consument van... nou ja, ik kan die foodtruck of die foodtruck of die foodtruck. Dan krijg je een hele snelle maaltijd. He? Ook lekker, uh, vers gemaakt door mensen met passie. Want ik was bij zo'n uh, zo zo foodtruck die werd gerund door drie mama's. Die noemden zich, moet ik even... Mom's Grilled Cheese Truck. Nou, is geweldig. Je wordt er fantastisch geholpen met een vriendelijke lach. En, en je betaalt een acht dollars of zo. En je gaat heel op straat eten, het was fantastisch weer. En dan, en dan, ja, dan heb je een belevenis. He? En, en het is goedkoop, het is snel en het is anders. En die foodtrucks, dat is dan een nieuwtje, die komen ook naar Nederland toe. He? De eerste vier die worden nu gebouwd en die gaan rondrijden. Dat is allemaal regelgeving technisch, daar zal de Kamer zich over moeten uitweiden. Maar laat het in godsnaam gebeuren, want het is spannend en leuk en anders. Another Day van Jamie Liddell. Wij gaan praten met Raisa Ujeneza. Goedemiddag, mevrouw Ujeneza. Goedemiddag. Ik praat met u omdat uw moeder, Victoire Ingabire, al bijna twee jaar vastzit in een Rwandese gevangenis. Hoe is dat uh, zo gekomen? Uh, ja, dat klopt. Zij is in 2010 uh, naar Rwanda vertrokken vanuit Nederland. Zij wil meedoen met de presidentskandidaten. En eenmaal aangekomen had zij kritiek op de manier... waarop de overheid uh, uh, ja, uh, de bevolking behandelde... En uh, toen werd zij gearresteerd uh, op uh, basis van rebellische uh, ja, participatie. Ze werd um, beschuldigd van dat zij uh, steun zou hebben gegeven aan Hutus... Uh, die zouden strijden tegen de regering in, uh, in Rwanda. Hè? Uh, ja, klopt. Ja. Zij is toen gearresteerd. Onder wat voor omstandigheden zit zij in de gevangenis? Kunt u dat eens beschrijven? En ja, ze wordt geïsoleerd gehouden in de gevangenis... Um, Um, ja, ze mag geen bezoek ontvangen. Ze, alleen één mevrouw brengt haar uh, eten elke dag. Um, ja, verder is zij daar uh, eigenlijk alleen. Ja, en, en kunt, kunt, kunt, kunt u contact met haar hebben? Nee. Helemaal mag niet. niet. Nee. Nee. En is er een, een, een, een proces tegen haar begonnen? Is er een rechtszaak gaande? Ja, in juni 2011 is er een proces tegen haar begonnen. Um, ja, dat is eigenlijk uh, met heel veel uitstel steeds uh, uh, verlopen. En op dit moment uh, wordt op 29 juni um, de, een uitspraak naar buiten gebracht van de Hoge Raad. Ja, Dus dat proces dat loopt al een tijd. Waar, waar wordt ze van beschuldigd? Um, ja, ze wordt van beschuldigd dat zij dus, uh, financiële steun heeft gegeven... aan rebellische groepen in de Congo gebieden ja. um, Ook van uh, genocide-ideologie. Uh, dat zij de haat uh, verspreidt onder de mensen. Het is zo dat in Rwanda nu niet gesproken mag worden... over het verschil tussen de Hutus en de Tutsis... En dat heeft zij wel gedaan, want zij vindt dat uh, zowel uh, ja, Tutsis... hun uh, verloren dierbaren mogen herdenken, maar ook de Hutus. En dat wordt uh, gezien als een, uh, ja, dat zij tegen de wet inging. Dat zij, ja. uh... Het onderwerp ligt natuurlijk heel gevoelig in Rwanda... vanwege de genocide die daar plaats heeft gevonden. Ja. Waarbij uh, zowel Hutus als Tutsis omkwamen... maar waar het beeld toch vooral van is dat de Hutus de Tutsis af hebben geslacht. De nuance die zij wilde aanbrengen... u zegt dat is eigenlijk het, het punt waar zij tegen aangelopen is... Uh, ja, uh, op het moment dat zij gewoon uh, sprak openlijk over uh, ja, de manier waarop uh, de, de overheid met het volk omgaat, de aanpak van de overheid, um, ja, toch heel veel mensen verdwijnen nog steeds en uh, worden nog steeds vermoord of uh, ja, gewoon de gevangenis ingezet zonder eigenlijk een eerlijk proces. En uh, zij inderdaad vertelde gewoon dat iedereen het recht heeft om hun dierbaren te gedenken. Dat niet alleen de toetsies, maar ook de Hutus hebben geleden. Nee. Heeft ze zich gerealiseerd, want ze zat in Nederland, ze had hier een veilig bestaan. Heeft ze zich gerealiseerd wat, wat voor een gevaar ze liep op het moment dat ze terugging naar Rwanda? Ja, ze wist zeker dat. Uh, ja, ze wist heel goed en bewust was zij dat uh, uh, eenmaal aangekomen in Rwanda zij... of de gevangenis in kon komen of uh, ja, vermoord zou kunnen worden. Daar was zij zich bewust van, maar... Um, ja, iets groters dan haarzelf, heeft haar daartoe gebracht... om toch naar Rwanda te gaan en toch voor de mensen op te komen. En wat bedoelt u daarmee, iets groter dan haarzelf? Um, ja, zij is erg gelovig en zij vond dat als zij een bijdrage kon leveren... aan een betere Rwanda in de toekomst, dat zij dat ja, moest doen. Ja, en wat, wat vond, vond, vonden jullie als kinderen en, en, en haar man, is ook nog hier, uw, uw vader... wat vonden jullie daarvan? En ja, we hebben haar altijd gesteund. Uh, het is natuurlijk moeilijk. En toen was het ja, uh, alleen nog een, een onderwerp waar daar lag. En, uh, iets wat in de toekomst zou gebeuren. Maar nu leven wij die realiteit. Ja, nu zit ze al en, twee jaar uh, in de gevangenis. Ja, precies. En uh, dat is zwaar. Maar uh, we steunen haar zeker. Want het is ook ons volk uh, wat daar. Uh, ja. Uh, die hulp nodig heeft. Ja. Heeft de uh, heeft deze overheid op geen enkele wijze een punt... als het gaat om haar mogelijke betrokkenheid... bij, uh, bij, bij groepen die zouden strijden tegen de regering daar... of, of het verdedigen van die genocide-ideologie? Is dat helemaal onterecht, die beschuldiging? Ja, dat is helemaal onterecht. Tot nu toe elke getuige die uh, iets in de uh, ja, positieve richting van mijn moeder spreekt... die wordt niet gehoord of die wordt weggestuurd. Ze worden geïntimideerd... Um, de bewijzen die. Ja, die hebben eigenlijk. In een andere rechts, uh, rechtszaak zouden zij daar niet, uh, geen stand hebben. En dat is. Voor mij laat het eigenlijk al zien dat daar geen rechtvaardige uh, rechtszaak uh, mogelijk is. Johan Voor de Wind, kent u ja. Raïsa? Want ze staat regelmatig op het binnenhof volgens mij te demonstreren ook. Nou, ik ken de zaak van haar moeder. En uh, daar hou ik me ook alweer anderhalf jaar mee bezig. Uh, omdat ik uh, vanaf het begin aanvoelde dat uitlevering of uh, het, het leveren van bewijsmateriaal door Nederland... Uh, voor deze rechtszaak in Rwanda onverantwoord was. Want dat is gebeurd, hè? Nederland ja. heeft huiszoeking gedaan ja. en papieren gegeven uh, aan... documenten overhandigd aan de, ja. het Openbaar Ministerie daar. En daarvan zeiden we, je moet niet uh, meewerken aan een proces... waarbij je zelf al heeft, hebt aangegeven dat je daar geen vertrouwen hebt. Nederland geeft ontwikkelingshulp aan de Rwanda. Maar dan alleen als het gaat om de bestrijding van corruptie... versterking van het justitieel apparaat. Dus het betekent dat we op dit moment dus geen vertrouwen hebben... met het justitieel apparaat. Daarom willen we het veranderen verbeteren. Ook op aangeven van allerlei rapporten van de VN... van Amnesty International, Human Rights Watch... wat er allemaal mis is als het gaat om uh, de rechtspraak daar. Um, ja, Dan moet je in zo'n geval, waarbij je al zelf zegt dat het niet deugt... Uh, niet gaan meewerken aan zo'n proces. Het is een Nederlandse Rwandese. Uh, er zijn verschillende uh, bewijzen gemanipuleerd. Er zijn bewijzen toegevoegd terwijl de aanklacht er al was. Uh, er zijn mensen die getuigen moesten uh, uit de gevangenis gehaald... terwijl ze van de zaak amper afwisten. Uh, gemanipuleerd, uh, beloofd dat ze eerder vrij zouden komen... En dat zouden getuigen tegen eh, Victoire Ingabier. Dus het deugt van geen kant. Ik, ik kan geen uitspraak ik kan het ook niet overzien... Eh, welke betrokkenheid mevrouw Ingabier heeft eh, als het gaat om de aanklachten. Maar ik zie wel, eh, dat, dat laten alle rapporten zien en ook in haar geval... dat deze rechtszaak geen eh, betrouwbare en eerlijke rechtsgang nou, is. Eh, heeft zij ook de Nederlandse nationaliteit trouwens? Ja, nee. ze heeft hier een hele lange tijd in Nederland ja. uh, gewoond. Uh, en is toen op het laatste moment weer teruggegaan... Uh, in ja. 2010 uit mijn hoofd naar Rwanda. Mevrouw Yeneze, wat zou u willen dat de Nederlandse politiek doet? Meneer Voordewind zit hier nu toch, dus uh, ga uw gang. Ja, ik uh, ben blij dat de heer Voordewind uh, met andere politici... toch uh, inderdaad ja, de, de manier van uh, de waarheid naar boven brengt. Want heel veel... Uh, um, ja, media zeggen toch dat het allemaal wel goed gaat in Rwanda. Ik zou toch graag willen dat de Nederlandse overheid meer druk oefent op Rwanda. Om toch uiteindelijk, um, ja, of de zaak van mijn moeder uh, rechtvaardig inderdaad te laten verlopen. Wat eigenlijk dus tot nu toe gewoon niet uh, gebeurt. Maar zeker ook om de omstandigheden van de Rwandese bevolking uh, beter te laten uh, gaan. Want die, daar is het ook slecht mee gesteld, zegt u. Ja, zeker. Ja. Ja. Er zijn heel benieuw... veel mensen die. Uh, ja, in hongersnood leven en uh, ja, gewoon onmenselijke situaties. Uh. Dat zijn eigenlijk twee dingen, meneer Voor de winter. Eerst maar eens even, als het gaat om mevrouw Inger Bieren. Wat, wat kunt u doen? Kunt u druk uitoefenen op de minister? Vragen stellen? Ja, dat, ik heb het twee weken geleden nog gedaan. Twee of drie weken geleden met de minister van Buitenlandse Zaken. Ook deze zaak weer aangekaart. Toen bleek dat er weer iemand gemanipuleerd uh, was in de gevangenis om te getuigen tegen haar. Uh, gezegd van ja, we, we moeten hier absoluut mee stoppen. We moeten de regering voor Rwanda op aanspreken dat uh, dit proces uh, onverantwoord is. Um, uh, wilt u dat doen? Nou, er zit een ambassadeur van Nederland... die heel erg op de, op de hand is van Rwanda, van uh, dit regime en die weinig uh, wil bewegen als het gaat om kritische opstelling... ook in deze rechtszaak. Uh, maar ambassadeurs moeten toch, moeten toch enigszins neutraal zijn, dacht ik. Ja, ze moeten wel juist neutraal zijn... en ook uh, kritisch kunnen kijken naar het optreden van zo'n land. Uh, en ik zie dat uh, deze ambassadeur dat absoluut niet is. Dat vind ik jammer, daar heb ik de minister ook op aangesproken. En wij moeten veel kritischer kijken naar de rechtsgang daar... Uh, ook omdat we zelf de, de ambitie hebben om, om het daar te verbeteren. Daar geven we ook geld voor. Maar kunt u wel wat doen, uiteindelijk? Want u kunt vragen stellen, maar er verandert nog niet zoveel... Nou ja, in zoverre, we geven dus geld. Dus als je geld geeft, neem ik aan dat je ook invloed hebt in zo'n land... Uh, dat geven we zelfs aan de overheid, dus het is niet, niet zozeer aan, we geven het ook aan, aan NGO's, maar we geven het zelfs direct aan de overheid. Nou, als je daar aan tafel zit, kun je deze zaak uh, bepleiten en uh, kan je erop aandringen dat de rechtsgang verbetert en dat uh, de aanklachten niet gemanipuleerd mogen worden. Dat nou. bewijsmateriaal niet uh, gewijzigd mag worden als het gaat om de data van e-mails, et cetera. Ja, goed, dus dat, da, daar is een mogelijkheid. Mevrouw Ineza, uh, kunt u zelf eigenlijk naar Rwanda of is dat gevaarlijk voor u? Ja, er wordt mij verteld dat ik het zou kunnen doen, maar ik, uh, ik weet dat het gewoon gevaarlijk zou zijn. Dus u durft er niet naartoe ik gaan zou er om, niet naartoe durven om uw gaan. moeder op te zoeken? Nee, en, en uh, ja, ik kan me voorstellen dat het enorm veel zorgen voor u als gezin oplevert. Ja, zeker. Dat is uh, een dagelijkse ja, gedachte, een uh, zwaarte dat met ons uh, meegaat. Want heeft u contact met haar? Nee, Niets. dat mag niet. Helemaal niks? Niks ja. gehoord? Geen enkele boodschap? Nee. Ja, we hebben een mevrouw die haar elke dag eten brengt. En ja, daar horen we een kort berichtje van. Uh, het gaat goed met haar. Gezondheid is goed. En uh, ja, de, voor de rest volgen we de rechtszaak. En uh, dat is het communicatie. Uh... Goed, veel sterker daarbij dan. Ja, dank u wel. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Rinske Kegel. Goedemiddag. Lege handen. Wat had ze haar moeder willen geven voor moederdag? Waarop de zon hier zo hardnekkig scheen... Ze zou met haar willen wandelen in het natuurbos... tussen de broccolibomen waaraan kruisbessen groeien... om op een bankje in de schaduw een appeltje te schillen. Ook al is het prachtig weer, ze merkt het niet. Haar hoofd is bij haar eigen oorsprong. Wiens ziel in haar hart woont, wiens lichaam gevangen genomen is... wiens geest op de proef gesteld wordt. Verder weg dan de verte, overal is het beter... Zelfs in Beltrum, Spanje of erger nog Griekenland, daar helpt geen kwartjes aan. Een weg die open ligt om te betreden, dat zou een mooi cadeau zijn. Of ben ik nou gek? Dankjewel Rinske voor je mooie gedicht dat straks is na te lezen op onze website ditistedag.nu. We bedanken onze gasten HoogDH Financiële Economie Sylvester Eifingen, Foodwatcher Hans Steenbergen, Raïsa Ujeneza en Tweede Kamerlid Voor de Wind. Het is de enige fabriek ja, hier ja. heel dicht in de buurt. En het is ook wel ja. mooi dat ze wat van overblijven. Ja, het is een uh, mooie herinnering. Ja. Treurende groep achters van de basisschool in het Gelderse dorp Beltrum. Een dorp dat wij dit jaar volgen op Radio 1 in de strijd tegen de leegloop. Straks na het nieuws, slecht nieuws voor het dorp. Want die melkfabriek waarover deze kinderen het hebben, die is gesloopt. En dat levert Beltrum een zware onvoldoende op. Dat hoort u zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.